4 uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. In Leuwarden is het lichaam geborgen van de man die gisteren bij de grote brand in het centrum om het leven kwam. Brandweermannen hadden nog geprobeerd de man van 24 te redden, maar ze moesten die poging staken omdat het te gevaarlijk werd. Eerder vandaag zijn de mensen die gedupeerd zijn door de brand bijgepraat door lokale burgemeester Eckart en de brandweer. Vijftien winkels en woningen werden getroffen, de brand verwoestte vijf panden.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 Bij een zelfmoordaanslag in de Syrische stad Hama zijn zeker dertig mensen om het leven gekomen. Het staatspersbureau Sana meldt dat door de ontploffing van de bom ook een vrachtwagen met een lading gasflessen in brand vloog en ontplofte. De daders zijn volgens het persbureau terroristen. Een term die de regering gebruikt voor opstandelingen die het regime van president Assad ten val willen brengen. De Libris Geschiedenisprijs is dit jaar gewonnen door Martin Bossebroek voor zijn boek De Boerenoorlog.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 En in de Eredivisie is het duel Heracles-NEC geëindigd in 1-1. NEC stond bijna de hele wedstrijd op voorsprong. Het doelpunt voor Heracles viel drie minuten voor tijd. Het weer, bewolking en buien, mogelijk met onweer en windstoten. Het wordt ongeveer 18 graden. Morgen wolkenvelden en enige tijd regen, bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. ANDB Verkeersinformatie. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar is veel vertraging door werkzaamheden. Tussen knopend Rotterpolderplein en knopend Velsen staat 5 kilometer file. De weg is daar helemaal dicht. Het verkeer wordt omgeleid via de A22 van Velsen naar Beverwijk. En daar staat voor de Velzer Tunnel 2 kilometer. U hoort het. Het zijn weer de Mercedes-Benz-wegrijweken.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 Ja, en Groningen heeft nog een kwartier om op 2-0 te komen. Want daar waren ze heel dichtbij. Van de Velde krijgt nu uh, het vlagsignaal dat hij buitenspel staat. Maar wat is het spannend. Het staat 1-0 voor FC Groningen. Nog altijd. Dik 10 minuten nog te gaan. En wat is Bizot in werkelijk topvorm vandaag. De keeper van FC Groningen. Want als PSV even gevaarlijk is, dan ligt hij altijd in de weg. Het staat nog altijd 1-0 voor FC Groningen. Een gelopen koers in Zwolle, Ronald van der Geer. Ja, ik wou ook zeggen, ADO heeft ook nog een kwartier om gelijk te komen. Maar moet het wel drie open te maken. En daar ziet het toch uh, lang niet naar uit. Laatste wissel bij uh, Zwolle. Achant uh, spiebner gaat naar de kant van Inter, Komt uh, voor hem in uh, de plaats. We zijn uh, klaar met wisselen. Nog een uh, kwartiertje dus. 4-1 de voorsprong van Zwolle tegen ADO. ADO mag wel zometeen een corner gaan. In de hockeyhoofdklasse Kampong HGC, Tim Steens. Nog acht minuten te spelen en de wedstrijd is nog niet gespeeld hoor. Het staat wel 2-1 voor Kampong, maar Kampong moet met een man minder... want Floris de Ridder heeft een groene kaart gekregen... wegens aanmerking op scheidsrechter Boksma. Hij stuurt hem eruit. Twee minuten moet Kampong met een man minder... tegen AGC. dat nu misschien de kans krijgt op de gelijkmaker. Nee, de bal gaat over de achterlijn. En zo blijft het voorlopig nog 2-1 voor Kampong. Het beslissende moment nadert in de ATP-finale van Wenen... tussen Tommy Haas en Robin Haas. Marcella Mesker. Ja, het is 5-4 voor Tommy Haas. Hij heeft uh, Haasen gebroken. Uh, de Duitser stond 4-2 achter, maar nu dus 5-4 voor en serveert voor zijn 15e titel in zijn carrière. In zijn 27e finale komt hij dus terug van achterstand. 30-15 nu op eigen service. Haas uh, gaat uh, serveren. Kan Robin nog wat uh, uit de kast halen? Nou, hier helemaal niet tegen, want het wordt matchpoint. Een ace van de kant van Tommy Haas. Wat is dat toch? De Duitser vechtjas, dat kennen we van hem. Hij heeft ook net als Robin Haas wat wisselvallig gespeeld. Maar als het moet, dan staat hij er toch. Het zou trouwens zijn tweede titel hier kunnen zijn. In 2001, al een hele tijd geleden, won hij hier de titel in Wenen. In 2000 in de finale. En nu het matchpoint voor zijn vijftiende titel. De eerste service in het net. Daar komt de tweede service van de 35-jarige Haas. Robin probeert te retourneren. Die bal die gaat uit. Geen controle bij de back-end return. Inside-out geslagen. Die gaat ver uit. En dus worden het van 4-2 achter. 6-4 voor Tommy Haas. Zijn ouders lachen op de tribune. Zijn vader is Oostenrijker trouwens. Zijn moeder Duitse. Dus een halve thuiswedstrijd voor Tommy Haas die zelf in Amerika woont. 15 e titel. Jammer van Robin Haas. Want wat zat hij er dan toch dichtbij? 4-2 voor. Een breek voorstaan. Ook nog in de, de uh, achtste game. En het dan toch net niet redden. Al met al kan uh, Robert Hazen toch een goede week uh, bijschrijven, want uh, vorig jaar haalde hij om precies te zijn 1 punt. En nu 150 punten. Zal dus flink stijgen. Staat nu 63. Zal nou, rond de 55ste plaats uitkomen. En dat is natuurlijk prachtig. Hazen die uh, dit jaar hier in zijn tweede finale staalde. Goed jaar tot nu toe voor Hazen. Behalve op de Grand Slam toernooien. Het was het uh, vandaag uh, net niet. Drie sets tegen de nummer 12 van de wereld. Is toch eervol verliezen. Maar ja, hij zal toch een mengde gevoel want 4-2 voorstaan in de derde set, dan laat je wel iets liggen. Uh, Tommy Haas wint het atp toernooi van uh, Wenen. En Robin Haas gaat naar huis. Mm -hmm. Mm -hmm. I wish you smiled a little funny. Not just funny, really bad. We could roam the streets forever.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 Valt die bal voor de voeten van, van Polen en die raakt de bal goed. en schiet hem in de uiterste hoek, buiten bereik van de zwaarder. Ik of het van Polen is, maar ik denk uiteindelijk wel dat hij dat het is. Wat er ook wel duidelijk is, is dat het de vijfde is voor Zwolle. ADO is niet verder gekomen dan één, dus 1. dus 5-1 met nog 10 minuten. Groningen, PSV, Andy. Spannend. Zes minuten nog en Groningen nog altijd 1-0 voor. Straks de laatste wissel van FC Groningen. Michael De Leeuw gaat komen. Staat al klaar. Maar PSV is weer aan het aanvallen. Bal via Locadia voor Matas dus gekomen. Maar ook Locadia kan uh, nog weinig uh, brengen. Brunet raakt geblesseerd. En dat doet pijn. Overtreding van uh, Filip Kostic. Ging op de hak staan van Brunet. En uh, kreeg de vrije trap tegen. Blom goed sluitend, uh, Laat nu... Cheron uh, Sherry naar de kant gaan, want uh, Michael de Leeuw komt erin. Applaus en heel langzaam naar de zijkant lopen van uh, deze Sherry. Het is geen geweldige voetballer, maar uh, hij heeft uh, toch zijn werk af en toe gedaan. En uh, nu komt Michael de Leeuw erin om die 1-0 voorsprong vast te houden. Want we zitten nu in de periode dat PSV eigenlijk al tevreden zal zijn met de gelijkmaker en één punt. Maar uh, zover is het nog niet. Wel de vrije trap die nog stond. Maher neemt die vrije trap. Bal voor het uh, doel. Wordt uh, geraakt door de Leeuw. En dan is het uh, Bottegien die de bal weg moet uh, rammen. Doet dat net voor de achterlijn. Gaat uh, de bal wel heel erg hoog de lucht in. En is het uh, Lindgren die de bal verder kopt. Maar komt meteen weer terug via Willems naar uh, de paai. Tweede helft uh, minder dan in de eerste helft. Wel een uitstekende voetballer, maar dat was al bekend van hem. Maar nu, uitstekend werk, zegt van die jonge Sivkovic... die de bal via de paai over de zijlijn speelt. En dan gaat het heel lang duren voordat Manjasko de bal te pakken heeft. Want die gaat heel rustig de bal ingooien. En leidt, PSV met nog, of leidt FC Groningen tegen PSV met nog vijf minuten te gaan. Nog altijd met 1-0. Slotfase ook bij het hockey. Kampong HGC, Tim. Nog 1 minuut 15 heeft HGC voor die gelijkmaker... Maar er is wat irritatie in het veld. En dat komt zeker door de scheidsrechters Wijsmuller en uh, Maarten uh, Boksma. Want zij fluiten gewoon slecht vandaag, moet ik zeggen. Hele dubieuze beslissingen de hele tijd. Dus, uh, maar goed, daar moeten de spelers eigenlijk niks van aantrekken. De slotfase, nog één minuut. Het is een lange bal van Sander de Wijn. Een van de uitblinkers bij Kampong. Hij is weer helemaal terug. Nu Philip Meulenbroek, aan de linkerkant de bal. Maar hij verspeelt hem aan iemand van HGC, Goof van der Kamp. En nu is het Phil Burroughs, terwijl de klok uh, aftikt. Nog 45 seconden. Heeft HGC voor die gelijkmaker. Het staat nog steeds 2 en 8. En zal het dan de eerste nederlaag van HGC deze competitie zijn? Misschien wel. Ik weet het nog niet. We gaan kijken. Het is een vrije slag voor de Belg. Spitaals. Die laat hem over aan Milman. Milman van HGC gaat kijken. Laat het over aan Bosco Pires. Hard de bal, de cirkel in. Daar de tip in van Simon Egerton, de Engelsman. Nee, ik denk niet dat HGC het gaat redden om hier nog een punt uit de vuur te slepen. Ik denk dat Kampong deze wedstrijd gaat winnen. Het heeft nu nog 15 seconden op de klok. Lange bal van Sander de Wijn, maar die wordt hoog gegeven. Ja, en dat is niet zo handig van Sander de Wijn. Want daar krijgt HGC een vrije slag bij de cirkel. Burroughs nu de cirkel binnen. Daar een kansje voor Egerton. Schot goed gekiept door Oudendag. De keeper van Kampel. En daar een strafcorner. Jawel. Scheidsrechter de boksbaan geeft HGC nog een strafcorner. En terwijl het al tijd is, denk ik. En ze gaan er zo afsluiten... En op dit moment doet scheidsrechter Wijsmuller dat. Maar die strafcorner moet natuurlijk nog genomen worden. Protesten bij Quirein Kaspers, de aanvoerder van Kampong... bij scheidsrechter Boksma. Hij zegt, waarom heb je nou die strafcorner gegeven? Nou, zegt Boksma, omdat ik het gezien heb dat daar shoot gemaakt werd. En ik blijf gewoon bij mijn beslissing. Kaspers krijgt nu een groene kaart van scheidsrechter Boksma. Nou, die moet dus het veld uit voor twee minuten. Nou goed, hij hoeft niet meer terug te komen... want hij staat toch bij de middellijn, bij die strafcorners, dus hij hoeft niet te verdedigen. Maar Kampong dus met een man minder in de slotfase... Alle HGC'ers nu rond de cirkel van uh, Kampong, want dat mag. Want uh, er wordt toch afgevloten als die bal uh, klaar is, die strafcorner. Nu uh, concentratie bij de verdedigers van Kampong. Met keeper Bram Oudendag. Hij moet dus uh, David Hart zeg maar, vervangen in het doel van uh, Kampong. De goede doelman, uh, de eerste doelman van Kampong. Kijken of hij dat gaat lukken bij die laatste strafcorner. Concentratie bij de HGC'ers. Uh, HGC Phil Burrows gaat die bal aangeven. En Simon Egerton. Die gaat de bal pushen, de Engelsman van HGC. Dit is de eerste strafcorner van HGC deze wedstrijd. Ze hebben er verder in de wedstrijd geen enkele gekregen tegen Kampong. Een stuk of 5-6. En die hebben er twee benut. En daar staan ze ook met twee in voor. Nu is iedereen klaar voor die laatste strafcorner. Boksma geeft een schijntje aan. scheidsrechter zich Wijsmuller. En nu wordt de laatste strafcorner van de wedstrijd genomen. Concentratie bij Burrows. Hij gaat de bal aangeven. Komt de bal. Wordt gestopt. De push van Iggerton. En dat er gaat erin. Jawel, nee, het is een strafbal. Nou, weer protesten bij Kampong. jongen, jonge, wat een consternatie hier op het veld van Kampong. Scheidrechter Boksma heeft naar de stip gewezen. De bal ging onder keeper Oudendag door op de voet van verdediger Sjoerd de Werd zegt Boksma. En dat betekent een strafbal voor HGC. Nou, <laughs> een hectische slotfase kan je bijna niet bedenken. En de, en de spelers van Kampong gaan nu naar scheidsrechter Wijsmullen toe... Om te zeggen wat gaat er gebeuren. Maar die strafbal wordt gewoon gegeven. En het duurt even voordat hij genomen gaat worden. Andy. Spannend. Heel spannend. Laatste minuut gaat nu in. Dan krijgen we nog een minuutje of drie extra tijd. Philip Cocu klaagt een beetje omdat er geduurd werd in het strafschopgebied. Maar PSV kan geen kansen creëren in de slotfase. Heel veel balbezit. Maar de mogelijkheden en kansen zijn toch voor Groningen geweest in de tweede helft. Nu dan in die laatste minuut is het balbezit voor Groningen met een wilde trap van En Wordt opgevangen door Willems. Willems terug naar Hendricks die veel naar voren komt. Nu is het Mark die de bal heet. Mark nog altijd. Mark speelt de bal. In Maar Bottegien staat daar werkelijk als een vuurtoren te spelen. Echt een hele belangrijke baken in de verdediging van FC Groningen. Bal weer voor het doel. En daar is natuurlijk bizot onder luid gejuich van het publiek die de bal weer te pakken heeft. En dan gaan we zo dadelijk de extra tijd in. Nog een half minuutje voordat we de extra tijd ingaan is het balbezit voor FC Groningen. Bottegien kijkt en aan, uh, geeft de bal aan uh, Zwitkovic. Wat een heerlijke voetballer zegt. Wat een talent. Ongelooflijk. Ja, die moet je zo vooral groot. op de bank laten beginnen. En die? ja, is ongelooflijk, belachelijk, belachelijk, terwijl Van der Velden een uitstekende rechtsbuiten is, hoor. En nu wat duwen en trekken en een vrije trap voor uh, FC Groningen. Omdat uh, Jozefsoen even in gevecht ging met Wijnaldum En allebei gingen ze eraan trekken. Uh, en uh, is er een vrije trap voor FC Groningen. Ronald van der Geer Ronald! Nou, ik, we gaan vertellen dat Hibat een doelpunt heeft gemaakt voor uh, Zwolle. 6-1. Er is eerst een uh, momentje Benson en uh, de Zwart in het strafschipgebied. Ze gaan allebei naar de bal. Dan klinkt uh, Zwolle een penalty. Maar die komt er niet. Maar die bal gaat eigenlijk via dat duo verder dat strafschipgebied in. En daar staat Hibat. Die zijn uh, debuut dus uh, bij uh, Zwolle, bekroond met een doelpunt. De zesde voor de thuisploeg. Ado wordt vernederd. En dat uh, tegen een ploeg die uh, drie wedstrijden niet tot Kwam, maar Pets heeft de draad weer te pakken. Maakt er vandaag maar liefst 6 tegen Ado Den Haag. Nog 2 minuten 6-1, de nieuwe tussenstand. Tim Steeds. Ja, de strafbal is inmiddels genomen. Simon Egerton, de Engelsman van HGC. Hij pusht de bal in de bovenhoek. Passeerde daarmee keeper Oudendag. En brengt daardoor de eindstand op 2-2. Maar het laatste woord over die strafbal is hier nog niet gevallen. En die hoe lang nog? Drie minuten van de vier minuten extra tijd hebben we nog over. Heeft PSV nog over om eventueel die gelijkmaker te maken. De vrije trap levert er niets op. De vrije trap van Van der Velden. Nu gaat de bal naar voren voor PSV. Komt bij Toyvonen maar via de verdediger Kappelhof uh, gaat de bal over de achterlijn. En dus is het een hoekschop voor PSV. Wat een spannende slotfase met PSV dat uh, het laatst hier verloor twee, uh, twee seizoenen geleden. 3-0, twee keer Soek, één keer Bakuna. En nu 1-0 achterstaat in de extra tijd waar uh, anderhalve minuut van voorbij is. De, de hoekschop van Mark komt voor het doel. Wordt weggekomen door Van der Velden. Wordt opgevangen achterin door Brenet En die er van heel ver en heel hoog over het doel van uh, uh, Bizot. Het was Willems die uh, schoot overigens. Maar dat uh, terzijde. En dan gaat Bizot heel langzaam een bal halen. Blom zegt, ja, er ligt er eentje vlakbij in de buurt. Neem die dan. Die is ook rond en wit met wat vlakken. En kun je ook uh, het veld inspelen. Maar Bizot heeft natuurlijk alle tijd. En wat een feest is het hier. Het publiek gaat staan en juicht en vindt het prachtig allemaal wat hier gebeurt. Want ook de vijfde thuiswedstrijd gaat niet verloren van FC Groningen dit seizoen. En dit is wel een hele belangrijke, want ze gaan zich gewoon melden bij de top 4. FC Groningen met één puntje minder dan, dan PSV. Maar het is nog niet afgelopen. De paai probeert te pasen op Jozefzoon. Lukt niet. En weer zit Bottingi ertussen. Speelt de bal naar Zwitkovic. En dat is een spits die zo'n bal lekker vast kan houden. En als hij hem kwijtraakt, maakt hij even een overtreding. En krijgt daarvoor een gele kaart. Maar dat terzijde. En Blom zegt eventjes wachten met die vrije trap. Die is Snel genomen werd op Maher. Ik moet mijn administratie op orde brengen. Svitkovic krijgt de gele kaart. En uh, uh, gaat nu uh, terugkijkend naar uh, de bal even zijn plaats innemen. Alles en iedereen in de buurt van Strafschopgebied. Van de vier minuten extra tijd zijn er 2,5 voorbij. Willems met de vrije trap. Pompt hem het Strafschopgebied binnen. Wordt weggekopt, uh, hooggekopt door uh, de Leeuw. En dan uh, weggewerkt naar Van der Velden. En Van der Velden moet de bal bij zich houden. Nee, hij doet het naar Svitkovic. Die uh, loopt nu in de diepte. Svitkovic in balbezit. Alles omheen staat. Dus ik probeer het te zien. Svitkovic goede beweging. Swietkovic hard, jongen. De kracht is er even uit. Maar wat laat die jongen veel leuke dingen zien. Het eindschot is nog niet helemaal goed. Maar die jongen is 17, 18 jaar hooguit. En is dan een enorm talent. Het publiek wil dat Blom afluiten. Maar de bal wordt nog een keer naar voren gepompt. Richting Al Locadia. Maar die kan de bal niet koppen. Dat deed Kappelhoff wel. Opvangen door Maher. Bal voorgeven. Weggekopt door Bottegien. Opgevangen door Depay. Tweede helft. Weinig van gezien. Nu balletje weer binnenbrengen. Wordt weggekopt door uh, FC Groningen. Wilde trap uh, van Van der Velden, die zelfs aan het mee is. zoon, bal nog altijd in de lucht. Hilje Mark, raakt de bal niet. En dan uh, is het echt een ongelofelijke puinhoop. Maar wordt de bal uiteindelijk heel hard in de tribune geramd. Zo kost iets. Inworp voor PSV. 3 minuut 40 hebben we erop zitten. Nog 20 seconden extra tijd. Bal zit voor Brunet. Die moet de bal voorgeven. En dan zegt Blom, het is over en uit. En een hele mooie overwin de tiende in de geschiedenis in Groningen voor FC Groningen. Maar dit is een belangrijke. PSV verliest met 1-0 van FC Groningen. En in de 40ste minuut is het Kostiets, die matchwinner is voor FC Groningen. Dat nu op 1 punt komt van PSV. 1-0, de uitslag bij FC Groningen, PSV. Pek, Ado, Ronalds afgelopen. Ja, afgelopen. Leidersweg van Ado ten einde. Eh, Millekoek gekregen van eh, Pek Zwolle 6-1 is uh, uiteindelijk de uitslag. En zo uh, komt de positie van uh, Maudie Stijn wellicht ook wat onder druk te staan. Zeker als je ziet de manier waarop Ado vanmiddag hier speelde tegen Pek Zwolle. Het kreeg wel mogelijkheden, maar was onnauwkeurig, was slap. En ja, Pek Zwolle counterde in het begin van de wedstrijd. Prima, was uh, dodelijk efficiënt. En maakt uiteindelijk in de tweede helft... waarin het wel controle had over het duel. Eh, nog een paar goals. 6-1. Uiteindelijk de uitslag. Het is geestelens rollen. En zo hebben wij gehad vanmiddag... Herakles NEC 1-1. FC Groningen PSV 1-0. En Peksvolle ADO Den Haag 6-1. Met nog één wedstrijd op kop. Die tussen ADO eh, opkomst. Die tussen eh, AZ en Cambuur. Is dit nu de stand in de eredivisie? Twente heeft 19 punten. En blijft daarmee koploper PSV... Zwolle op de derde plaats en Ajax hebben allemaal 18 punten. En dan Feyenoord, Vitesse en Groningen met allemaal 7 punten, 17 punten. Kortom, tussen de nummer 1 en de nummer 7 zit op dit moment maar 2 punten. Tot 6 uur, het laatste sportnieuws bij NOS Langs de Lijn. Op Radio 1. You can laugh all you want, but you're not me. You can talk all you like, but it won't. While then you can listen to everything. ...van hun album Run Baby Run, Radio 1 CD, The New Shining. Met een bronze medaille op het Nederlands kampioenschap... ...nam judoka Grim Fuisters dus vandaag afscheid van zijn sport. Hij stond nog één keer op het podium... ...en mocht daar nog wat langer blijven staan... ...om het applaus van het publiek in ontvangst te nemen. Ik ben blij dat ze me nog even zo bedankt hebben. En uh, dat doet me toch goed zo. Die glimlach was die...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 Ja. Dus uh, dat zien we wel. Ja. Gek hè? Ja, dan krijg je ineens een uh, maatschappelijk leven. Ja, ja inderdaad. Ja. Maar dan moet ik nog wel eerst een beetje opbouwen. Want uh, daar heb ik de laatste tijd niet zoveel aan gedaan. Daar kan hij nu dan aan gaan beginnen. Grim Vuisters, dus hij sprak met Matthijs Weststraten. Miranda Boonstra was tijdens de marathon van Amsterdam vandaag de beste Nederlandse. Ze liep een tijd van 2 uur 31 minuten en 49 seconden. Daarmee bleef ze ver achter de winnares, Valentina Kip-Keter uit Kenia. Boonstra had het dan ook erg zwaar gehad. Ik heb echt elke kilometer afgeteld en ja, die laatste zeven kilometer, ik weet echt niet waar ik die nog vandaan heb gehaald. Dus uh, ja, het is gewoon echt mijn slechtste marathon ooit. Maar als ik dan achteraf nu deed, ik met mijn slechtste marathon ooit toch nog 2.31, dan moet ik toch een soort van tevreden zijn. Maar uh, het, nee, het was niet, uh, dat heb ik echt nog nooit gehad. Ik heb nu, ja, is mijn vijfde marathon en mijn eerste vier zijn ik allemaal ja, volgens plan gegaan of beter. En uh, ja, dat ik het eind nog over had, maar nu stond ik gewoon geparkeerd. Dus, uh, maar ja, dat hoort erbij. Het is wel zo goed dat ik dit een keer gehad heb, denk ik. Want tot nu toe was ze eigenlijk altijd wel ja, misschien te makkelijk gegaan. En nu, nu heb ik gewoon echt geleerd denk, wat, wat een marathon is. Ja. Heb je overwogen om uit te stappen? Nee, nee, want ik wil per se ook die li limiet voor de EK. En ik had geen zin om het voorjaar nog een keer een poging te doen. Dus uh, ja, op een gegeven moment dacht ik alleen nog als ik maar onder de 2.34 eindigen. is het goed. Dus dat, nee, ik heb niet gedacht aan uitstappen. Nee, het was ook niet... Ik kon nog wel op zich doorgaan. Alleen, het tempo zat er gewoon niet meer in, dus dat, uh, ja. Is die uh, plaatsing voor het EK nu wel een pleister op de ronde? Uh, ja. Ja, een beetje, je stelt natuurlijk je doelen bij onderweg en je weet dat een... Uh, ik hoor alle verhalen natuurlijk, dat elke marathon anders is en dat een marathon een marathon is. En ik had dat zelf gewoon nog nooit ervaren. Dus, uh, ja, het, het zei zo, het ging gewoon niet. Het is ook niet dat we te hard gestart zijn. Vanaf het begin, uh, de eerste vijf kilometer ging nog wel oké, okay, maar daarna was het gewoon... Ja, het, het, het zat, dus was gewoon, ja, ik weet niet of het met de vorm van de dag te maken heeft. Ik geloof daar niet zo in. Dus uh, waar het aan ligt, weet ik niet. Ik had goed getraind en ook het lange werk ging ook, ook echt heel goed. Dus uh, ja, blijkbaar is het toch geworden bij de marathon. Maar is het dan misschien toch, zijn toch de naweeën van een periode met uh, blessures? Ja, weet ik niet, want ik heb natuurlijk in voorbereiding voor Rotterdam, die ik dus niet gelopen had, heb ik echt een heel goed marathonblok kunnen draaien. Ik had voor de, was al voor de WK ook weer begonnen, dus ik heb best wel veel inhoud te trainen natuurlijk het afgelopen jaar. Maar um, ja, ik weet het niet. Ik bedoel, ik zie ook onderweg, natuurlijk zijn veel mensen uitgestapt. Dus, en ik heb wel de finish gehaald en ja, 2.31 is niet goed, maar weet je, het is ook weer niet mega, mega, mega, mega slecht. Dus dat... Uh, ja, het is gewoon geen goede marathon, maar wel gefinished. En uh, ja, het, het hoort erbij. Het mag duidelijk zijn dat ze niet tevreden was over zichzelf. Miranda Boonstra sprak met Floris van Hoorn. Zometeen de laatste wedstrijd van dit eredivisiespeelweekend. AZ tegen Cambuur. Dit is Radio 1. Het is even voor half vijf. Gert Kluk. 6 de fietstocht tegen kanker... heeft dit jaar ruim 29 miljoen euro opgebracht. Dat is zo'n 3 miljoen euro minder dan vorig jaar. Het Geld is bestemd voor onderzoek. Voorzitter van der waal spreekt van een fantastisch resultaat... in een periode waarin het economisch gezien wat minder gaat. In Frankrijk begint de uiterstrechtse partij Front National... een smaadprocedure tegen minister van Justitie Tobira. Aanleiding is de reactie van de minister op een foto... die een van de kandidaten van het Front National... voor de gemeenteraadsverkiezingen op Facebook had gezet. Op de foto staat de minister van Justitie naast een aap... En de Front Nationaal-kandidaat had gezegd dat wat hem betreft de minister de boming kan. Tobira hekelde in de reactie het wat hij noemt verwerpelijke gedachtegoed van Front Nationaal, waarbij zwarte de boming moeten, Arabieren de zee in, homo's de scène en Joden in de oven. Voor het Front Nationaal vormde deze reactie aanleiding voor een smaadprocedure tegen de minister van Justitie. In Leeuwarden is het lijk geborgen van de man die gisteren bij de grote brand in het centrum om het leven kwam. Brandweermannen hadden nog geprobeerd hem te redden. Maar ze moesten die poging staken omdat het te gevaarlijk werd. Door de brand zijn vijf panden verwoest. En dat zijn de hoofdpunten. Het weer. Met Peter kuipers Munken. Op dit moment vallen vooral in Groningen wat buien. Elders is het droog en schijnt ook af en toe de zon. Aan het begin van de avond dan trekken felle buien met onweer... en mogelijk ook windstoten via Zeeland het land binnen. En deze stevige buien trekken vanavond en aan het begin van de nacht... over de rest van het land. Vannacht wordt het alweer droog en klaart het op. Daarbij wordt het ook weer wat nevelig, net zoals afgelopen nacht... en het koelt af naar 11 tot 13 graden. Morgenochtend dan trekt die nevel langzaam weer op... en dan is er af en toe ook wat zon. In de loop van de dag neemt de bewolking wel weer wat toe... en gaat het vooral in het westen en midden van het land een klein beetje regenen. S'avonds valt mogelijk ook in het noorden wat regen. Het is uh, zacht morgen met een middagtemperatuur van 16 tot 18 graden. En dan de rest van de week, dan blijft het zacht en ook licht wisselvallig. Dinsdag wordt het zelfs 20 graden, daarna weer een paar graden koeler. ANWB verkeersinformatie met een file dieren dat al de hele dag staat op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Door werkzaamheden tussen kloopend Rotterpolderplein en knoopend Velze 3 kilometer. En daardoor ook op de A22 richting Beverwijk een file. tussen Knoopend Velzen en Ijmuiden staat 2 kilometer. Radio 1. NOS langs de lijn. AZ heeft een nieuwe trainer. Uh, dik advocaat heeft zijn randtree gemaakt. Achter de geraniums vandaan geplukt. Frank Wielaert. Ja, inderdaad. En uh, hij deed het graag. Want hij had het uh, in zijn vorige periode bij AZ uitermate naar zijn zin. En die periode wilde hij graag herhalen. En uh, de witte ballen maakte ook uitstekend, uh, zei de familieadvocaat. Dus waarom niet terugkeren naar uh, Alkmaar voor een paar maanden. En uh, daar de club uit de brand helpen. En wie weet, uh, wel weer een volgend rondje Europa in. Maar eerst even afrekenen met Cambuur Dat in nog geen uitwedstrijd won dit seizoen. En uh, daarbij AZ verloor nog geen thuiswedstrijd. Daarmee zou je statistisch uh, deze wedstrijd al bijna kunnen invullen. Maar zo werkt het gelukkig niet in, uh, in het voetbal. Bij Kambuur zo waren wijzigingen in de basis. Veldballen speelt niet. Oebele Schokker vandaag weer is uh, in de basis. Na een invulbeurt twee yes. weken geleden. Ja, jij Speciaal bent blij. Speciaal voor jullie. Ik weet, ik weet het. het jij bent in ieder geval blij. Nou moet je het nog even laten zien. Uh, daar begint het in ieder geval mee. Dat hij beter is dan veldballen ook inderdaad. Dat de keuze nu ook terecht is. En ook bij uh, AZ 1 wijziging. Berens is terug in het elftal. Dat gaat ten koste van Elm. En Gudmundsson is blijven staan. En Martens is de man op 10. Want uh, zoals advocaat redeneert. Je beste man die zet je op 10. En in de basis. En dus uh, speelt Martens. En hij heeft uh, grote plannen met uh, de ervaren Belg. Nu Berens vanaf de rechterkant. Proberen Bijker uh, voorbij te komen. Dat lukt niet. Bijker natuurlijk niet voor niets. Gedebuteerd bij Jong Oranje afgelopen week. Tegen Oostenrijk mocht hij een klein kwartiertje meedoen. Maar AZ houdt wel balbezit, want Bijker krijgt de bal niet bij een ploeggenoot. En Aaron Johansson is in de achtervolging en wint dat duel daar met Drosten. Lijf aan lijf gevecht. Nu moet hij dat met bal en al proberen te winnen. Legt hem even terug naar achteren, richting Viergever. Wuitens wordt dan ingespeeld op eigen helft. Hij is de enige aanzetter op eigen helft. Dan komen er nu een paar terug om hem te ondersteunen Een bal kwijt te kunnen. Aaron Johansson ingespeeld en vervolgens aan de linkerkant geprobeerd de aanval door te zetten. Maar Kambuur, dat staat bekend om een goed georganiseerde defensie. En daarom moet AZ... Opnieuw in de achteruit in de eerste vijf minuten. AZ-bal maar nog geen kansen gezien in dit duel. Ja, Kambuur scoort niet zo gek vaak, maar ze doen het na zes minuten wel tegen AZ. Een vrije trap op het bolletje bij hem. Dat is een goede spits die graag mag koppen. En dat doet hij uitstekend gewoon rechtstreeks uit die vrije trap. Vanaf het midden van de helft genomen bij AZ krijgt hij zijn hoofd er tegenaan. Esteban kansloos AZ achter op eigen veld tegen Kambuur 1-0. Hij was een eendagsvlieg. Mary Wells met My Guy. De kleintjes blijven maar weer verrassen. Kambuur op voorsprong in Alkmaar. Frank. Ja, het is een van de dingen die uh, advocaat heeft uh, veranderd. De zonnedekking is weg. Het is uh, man tegen man geworden. En man tegen man, daar houdt hem er wel van. Hij moet ook de benen bukken om die bal te kunnen koppen. En dat doet hij dan ook uh, uitstekend. Op die vrije trap van Ritsmeijer. Kansloze Esteban. En dan staat AZ achter. En zo voorafgaand aan de wedstrijd zag Dick Advocaat er zeer ontspannen uit. Ook nog enkele minuten voor de aftrap. Gezellig lachen met de technisch directeur Ernie Stewart. Een beetje dolle met iedereen. Handjes geven. Gezellig. Maar na die goal, meteen, zag je de echte Dick Advocaat. Even de zorgelijke blik wijzen. En. Uh, uh, Meteen gesticuleren zoals dat dan zo mooi heet. En nu Cambuur opnieuw in de aanval via Drosten. Dus heeft AZ een uh, probleem. Want Cambuur, als het zin heeft om te voetballen, kan het dat ook best heel behoorlijk. En achterin bij AZ oogt het verre van zeker Nu Gouweleeuw die een bal zomaar wegschiet. En halverwege de helft van Cambuur aan de linkerkant gaat hij over de zijlijn ingooien richting El Macrini. Die heeft alle tijd en ruimte om eens om zijn as te draaien en naar een vrije man te zoeken. Die vindt hij voortdurend aan de rechterkant waar Drosten alle ruimte krijgt van Gudmundsson. En de bal breed legt op Lewin. Lewin kan ook zomaar indribbelen op het middenveld. En doorlopen. En verder doorlopen. Achterlijn halen. Daar komt hem al naar de eerste paal. Daar komt hem naar de eerste paal. Zover komt de bal niet. Wuitens houdt hem tegen. Maar AZ heeft de bal achterin nog niet weg. Martens probeert dat dan met een lop richting Aaron Johansson op inzet. Hij houdt hij dan in ieder geval balbezit voor AZ. Maar hoe lang gaat dat duren? Nu als de Lukoki eerder bij de bal is. Dan Martens stuurt het dus uitermate kort. En daar maakt Martens ook nog een overtreding. En dus kan Cambuur opnieuw een vrije trap gaan nemen. Nog op de eigen helft. Dus het wordt niet meteen gevaarlijk. En bij Cambuur op het middenveld is het zijn van Lewin Die even terugloopt naar zijn centrale positie achterin. Doe maar even rustig aan. En dus houdt Van der Laan de bal bij zich. Wordt niet onder druk gezet. En dus is AZ gewoon positioneel aan het dekken. Geen druk op de bal. En dat vinden ze bij Cambuur Heerlijk voetballen tot nu toe. En het volle uitvak uh, staat er ook te springen en zingen van uh, genot. Want die 1-0 voorsprong die staat vooralsnog als een huis in uh, Alkmaar. Tegen AZ dat uh, zich gewoon de kaas van het brood laat eten. Geen druk zet. Eigenlijk liever niet de bal wil hebben. Gewoon kijkt wat Kambuur kan doen en wil profiteren in de omschakeling. Na 10 minuten lukt dat totaal niet, want Kambuur leidt 1-0. Eerder vanmiddag eindigde Herakles NEC in 1-1. 0-1 werd het door Van Eyde en 1-1 in de slotfase door Stroitke. Rood kreeg hemlijn, twee keer geel, in de 32e minuut al. Tot opluchting van Heracles-trainer Jan de Jonge... pakte zijn ploeg nog een puntje tegen 10 NEC'ers. Ja, je mag ontzettend blij zijn dat je gelijk speelt. Want met al respect en in alle eerlijkheid... dat zag ik niet meer gebeuren omdat we te weinig creëerden. Langzaam maar zeker heel veel van het voetballenvermogen... vermogen we in de vorige wedstrijd wel hadden verloren. Ja, en uiteindelijk probeer je nog wat te forceren. met nog een spits erbij, een grote sterke jongen... waarvan ik weet dat hij... Uh, in de pinchitterrol het een en ander kan betekenen. En dan wordt het nog 1-1. Maar uiteindelijk is het voor ons natuurlijk een kleurstellende avond. Uh, voor, de, voor de... Of uh, middag, sorry. Voor de, voor de spelers, voor de technische staf. Want uh, we hadden hier ons meer van voorgesteld. Gezien de periode waarin we uh, uh, zitten. Uh, we ontwikkelden ons. Op trainen ging het allemaal aardig. Maar nogmaals, om het echt hier wordt het weer anders. Ook wel inherent aan het team. Hè? Veel jonge jongens die wisselvallig zijn. Nou ja, en dat, uh, daar moeten we le mee leven en doorgaan. Dat is het allerbelangrijkste, want... Uh, er zit wel spirit in de ploeg. Alleen, ja, vandaag was het niet goed natuurlijk. Het was zelfs slecht. heb je je nou het meest over verbaasd vanmiddag? Nou, eigenlijk... Het is niet zo dat je... Dit is ook een mentale kwestie. Het publiek is ook jarenlang wel wat gewend geweest. Nou, die gaan zich ook dan nog een beetje er tegenkeren. Ja, dan is het ook in de hoofden van de jongens lastig. Nou, daar moet je mee. Daar moet, daar moet je grote kerel worden. Daar moet je mee omgaan. En dat is niet zo makkelijk. Wat vond je bijvoorbeeld van, van het begin, de eerste tien minuten, waarin jullie wel heel erg veel balverlies leden en onnauwkeurig waren? Ja, ik kan me wel voorstellen dat de mensen op de tribune daar ook een beetje van schrokken. Ik ja, kan me van alles voorstellen. <laughs> Ik bedoel, dat is heel simpel. Dat heeft te maken met, uh, met de druk die je zelf oplegt. Het is juist omgekeerde. Nou, en, dan, uh, en dan komt er wat spanning op. En dan krijg je, want, voordat de goal, want dat is natuurlijk na de goal. Hè, uh, de goal valt anderhalf minuut. En dat is ja weer eerder gaat en nu weer. En, uh, en dat heeft toch met, uh, met bepaalde... Uh, ja, hoe ga je daarmee mee om als, als team? En dat is lastig dan uh, als je met een al achterkomt. Terwijl je andere, uh, andere voorstellingen hebt. En dat is gewoon heel vervelend. En dan is het onzekerheid troef. Nou, en dan moet je je doorheen knokken. Ja, dat is niet gemakkelijk. Hoe neem je als uh, trainer ja, die, die druk enigszins weg? Want anders, anders ja, zou het kunnen... Ja, dingen, je moet gewoon met elkaar vertrouwen in de dingen die je doet. En dat is ook gewoon zo. Dus uh, uh, vorige week uh, nak moeten we niet een punt pakken omdat je goed speelt. Dat gebeurt niet. Nu pak je een punt, het is heel slecht. En, uh, en, ja, de, en je moet naar de... Stabiliteit toe met elkaar. En dat kun je volgens mij alleen maar doen door goed te trainen. En dingen duidelijker maken. Uh, we hebben ook nog wat problemen gehad om met twee spitsen op het eind te spelen. Althans de laatste 20 minuten. En dan moeten ballen wat sneller gebracht worden. Maar uiteindelijk uh, ja, is het een teleurstellende middag. Dat is duidelijk. Al het laatste sportnieuws. Dit is LOS Langs de Lijn. Op Radio 1.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 Section. And I thought oh, I was close, but I'm Messenger met de Wrong Direction. Er was één wedstrijd vandaag in de eerste divisie. Achilles 29 tegen Willem 2 eindigde in 1-5, waarmee Willem 2 goede zaken doet. Dat staat nu op de tweede plaats in de eerste divisie, twee punten onder Dordrecht en evenveel punten als Eindhoven. Twee meer dan Sparta, maar dat Hugo heeft nog een wedstrijd te goed. Tegen Achilles, dat wist jij wel, hè? Oh ja. We gaan naar Frank Villaert. AZ moet op jacht naar een doelpunt. Ja, maar echt jagen doen ze niet. Ze hebben wel kans gehad trouwens hoor. via Aaron Johansson. Die kreeg min of meer per ongeluk. Randje 16 midden voor de goal bij Kambuur. De bal had dus een uh, vrije schietkans, maar uh, kreeg zo weinig tijd om uit te halen... dat hij naast de goal van uh, Nienhuis mikte. 1-0 nog altijd dus voor Kambuur. Uh, en uh, dat is uh, verdiend, want Kambuur heeft het meeste bal. Heeft uh, die ene kans gecreëerd uit uh, de vrije trap... En AZ, als het niet de bal heeft, zet het gewoon geen druk op de tegenstander. Dus het is voor Cambuur heerlijk voetballen. Cambuur dat overigens exact hetzelfde weer terug bij AZ. Als dat eenmaal de bal heeft. Nu de lange bal van Wuitens. Die raakt helemaal niets. En dat is het probleem van AZ. Er lukt bijzonder weinig in het eerste ruime kwartier dat we onderweg zijn in dit duel. Ze vinden elkaar moeilijk. Het is net alsof ze elkaar voor het eerst zijn tegengekomen. Uh, net als ze uh, advocaten nog maar net hebben leren kennen in uh, deze uh, samenstelling met z'n allen. En alsof ze elkaar voor het eerst in de kleedkamer hebben ontmoet zo in het eerste kwartier. Dat is toch echt niet zo. Maar zo ziet het er in de beginfase van deze wedstrijd wel uit. Ingooi, Drosten mag dat uh, gaan doen. Doet dat natuurlijk lang op hemmen. Die kan uh, in dit geval het wel niet winnen. Almacrini pikt dan op op het middenveld. Krijgt de vrije trap vervolgens mee omdat daar een overtreding wordt gemaakt. Berends is het daar niet mee eens. Die was voor de gelegenheid even uitgeweken naar de linkerkant. Maakt daar de overtreding. Maar scheidsrechter Kamphuis is resoluut. Roept Berends ook even bij zich. van dit soort dingen ho hoef ik niet meer van je te zien. En Berends is er nog steeds van overtuigd dat hij daar niets gedaan heeft. Al Macrini intussen moet nog behoorlijk bijkomen. Hij krijgt een knietje op zijn bovenbeen. Dat doet over het algemeen behoorlijk zeer. Maar als je eenmaal loopt gaat het wel weer. Zolang je niet gaat zitten en uh, stil blijft zitten is er niks aan de hand. En hij staat weer, hij loopt weer. Kortom, voorlopig zal het wel goed gaan met uh, Elma Green. vrij. Trap genomen. Lewin achterin samen met Van der Laan. Daar een beetje tussenin hangend Aaron Johansson. Die gaat nu voorzichtig druk zetten op Lewin. Dan komt de lange bal op Lucoki Die is te hard. Daar kan Lucoki zelfs niet bij in de buurt komen. En dus de doeltrap voor Esteban. Nou, dan moet de AZ eigenlijk voor de eerste keer echt een goede aanval gaan opbouwen. Eigenlijk voor de eerste keer is vijf keer achter elkaar naar de goede kleur spelen. Dat zou mooi zijn. Dan ben je al redelijk aan de overkant. Na 19 minuten is dat namelijk nog niet één keer gelukt tegen Kambuur. Zo vaak de bal naar een medespeler krijgen voor AZ. 1-0 achter tegen Kambuur in eigen huis. De hockeytopper tussen Kampong en HGC eindigde vanmiddag in 2-2. Ze stonden vierde en tweede bij het ingaan van deze speelronde. Tim, staan ze dat nog steeds? Ik kan me zo voorstellen dat de ploegen eromheen ja. daar gebruik van hebben gemaakt. Ja, lichtelijk uh, moet ik zeggen Hugo. Want uh, Hugo zeg ik. Uh, Henry Mag natuurlijk. Uh, ja. <laughs> maar uh, nee, we gaan straks even kijken naar de stand natuurlijk. Maar eerst even de uitslagen van vandaag. Je zei al, Kampong HGC werd 2-2. Uh, uh, daar gaan we straks even over praten met uh, de coach van, uh, van Kampong, uh, Alexander Cox. Uh, Bloemendaal won met 3-1 van Hurley. Dat is niet verrassend. Den Bosch Oranje Zwart 1-5. Ook niet verrassend. Twee keer daardoor Bob de Voogd die weer helemaal terug lijkt. En ook twee keer Thomas Briels. De Belgische International van Oranje Zwart. Amsterdam Tilburg werd 3-2. Een nipte overwinning van Amsterdam op een van de staartploegen. Het winnende doelpunt werd twee minuten voor tijd gescoord door Floris Evers. Laren Pinoquet 1-5. Ja, het gaat er slecht uitzien voor Laren. Nog geen enkel punt uit de acht wedstrijden. Donkere wolken boven het hoofd van Joost Bellard, de coach van, van Laren. En Rotterdam, Scharweide, tenslotte werd 5-0 met twee doelpunten van Jeroen Hetsberger. Straks kijken we even naar wat dat betekent voor de stand. Eerst even praten over Kampong HGC. Dat doen we met Alexander Koks, de coach van Kampong. Kampong ja, die kreeg in de laatste seconde van de wedstrijd zeg maar, een strafbal tegen. Ja, Alexander, wat gebeurde er allemaal in die slotfase? Nou, wat in ieder geval gebeurde is dat er 30 seconden voor tijd uh, een balverlies leidde... Uh, terwijl er 30 seconden te spelen is. En die bal had gewoon uh, ja, weggespeeld moeten worden en dan uh, hok je die wedstrijd uit. We leiden balverlies krijgen een corner tegen. En uh, bij de corner uh, wordt de bal van de lijn gehaald door een lijnstopper. En de scheidsrechter beoordeelde dat als een, uh, als een overtreding. Hij dacht dat de bal op de voet kwam. Ik heb het allemaal niet goed kunnen zien. Uh, ik heb de beelden ook nog niet teruggezien... Maar als hij hem clean pakt met zijn stick, dan is het natuurlijk balen dat we op deze manier benadeeld worden. Maar nogmaals, ik moet het eerst zien. Maar hij heeft wel een reputatie, Sjoerd werd met het, het tegenhouden van die corners met zijn stick. Ja, hij is een hele goede lijnstopper. En uh, je zag ook de reactie van Kampong en ook van Sjoerd. En die waren overduidelijk dat er, dat er geen overtreding was. Um, ja, enorme teleurstelling. Maar nogmaals, ik moet eerst de beelden terugzien voordat wij uh, de scheidsrechter zomaar de schuld gaan geven. De wedstrijd, op een gegeven moment, jullie stonden er 2-1 voor. Ik denk dat je toen verzuimde om meer afstand te nemen van AGC. Ja, in die fase daarna uh, konden we eigenlijk een spelletje spelen wat we, wat we graag doen. En dat is uh, vanuit de counter spelen. En uh, we kregen ook een aantal opgelegde kansen die we, die we gewoon binnen moeten maken. En dan kill je die wedstrijd al in een vroegtijdig stadium. het 3-1 is klaar. En dan lieten we na. En uh, die laatste twee minuten van de wedstrijd deden we nog een aantal dingen heel onhandig. Uh, waardoor je het onheil nog over jezelf afroept. Dus dat is gewoon, uh, dat is gewoon niet goed. Ik wilde even één speler uithalen, Alexander, met jou goed vinden. Uh, Sander de Wijn, wat een geweldige hockeyer. Hè? Je bent blij dat hij weer terug is, Nicky, na zo'n lange blessure. Ja, dat is een super, uh, super goede speler. En hij is uh, uh, niet alleen opbouwend is hij belangrijk voor ons, maar zeker ook verdedigend. Hij pakt veel ballen eruit. En, uh, hij is fysiek heel sterk in de duels. En uh, hij is een rustfactor ook bij ons in het, uh, in het team. Ja, wat dat betreft is die puntendeling niet eens zozeer dodelijk, denk ik. Want ja, het ligt heel dicht bij elkaar, zeg maar alle ploegen. Uh, even iets heel anders, Alexander. Want uh, ja, jij bent weer gevraagd door Max Kaldas om assistent bondscoach te worden. Hoe, hoe is dat zo gekomen? Uh, ja, nou, Max heeft ook een, uh, zelf al een assistent bondscoach, AG Boomgaard. En uh, ja, Max heeft me er nu uh, bij gevraagd. Uh, ja, kort door de bocht is het. Max en ik kunnen, kunnen altijd heel prettig samenwerken. En dat was ook in het traject richting de Olympische Spelen in Londen, uh, wat heel goed beviel. En uh, Max wilde wij, mij graag er weer bij hebben richting de WK in Den Haag. En dat vind ik een enorme eer. Ik wil heel graag met Max werken. En uh, ik vind het een mooie eer om weer uh, uh, met die meiden aan de slag te gaan. Is het te combineren met je coachschap hier bij de mannen van, uh, van Kampong? Ja, ja de, dat blijft natuurlijk wel mijn belangrijkste job, Kampong. Um, maar vooral de, de momenten met het Nederlands team zijn uh, voor mij in ieder geval om, om Kampong heen gebouwd. Dus het bijt elkaar niet en uh, het kan elkaar alleen maar positief aanvullen, denk ik. Ja, straks gaan die dames naar Argentinië voor de Hockey World League. Daar ben je ook bij dan? Ja, ja we spelen eerst nog vrijdagavond de competitiewedstrijd met Kampong. En de volgende ochtend uh, zit ik in het vliegtuig naar Argentinië, waar het mooi weer is. <laughs> je hebt het druk, want volgende week wacht met Kampong de primeur van de Euro Hockey League in Lille. Ja, ja, vorig jaar hebben we ons geplaatst voor de eerste keer. En, uh, ja, dat vinden, we, dat vinden we ontzettend mooi. En uh, gelukkig is het ook niet heel ver weg. Het is drie uur rijden, dus we verwachten ook een hoop supporters van, uh, van Kampong daar. En uh, ja, we hebben er enorm veel zin in om uh, ja, Europees te gaan hockeyen. Ik wens in ieder geval veel succes daar, Alexander. Bedankt. En we kijken tot slot nog even naar de stand... ...naar die puntendeling tussen Kampong en HGC. Rotterdam blijft koploper in de hoofdklasse. Heeft nu 21 punten uit 9 wedstrijden. Oranje-zwart is opgeklommen naar de tweede plaats. Heeft 18 punten uit 7 wedstrijden. HGC is derde, nu met 18 uit 8. Amsterdam is vierde, is Kampong gepasseerd op de ranglijst. Heeft 17 punten uit 8 wedstrijden. Kampong is vijfde met 16 uit 8. En Bloemendaal is zesde met 15 uit 8. Het zit heel dicht bij elkaar in de top... Onderin blijft het uh, wel spannend. Uh, Laren helemaal onderaan op de twaalfste plaats. Geen enkel punt uit acht wedstrijden. Daarboven Tilburg met 1 punt uit acht wedstrijden. En Tiende is Scharweide met 6 punten uit acht wedstrijden. FC Groningen won vanmiddag met 1-0 van PSV. Doelpunt werd gemaakt door Kostiets. De bloemen voor de man van de wedstrijd gingen naar Groningen-doelman Marco Bizot. Ik ben blij dat ik mijn aandeel heb kunnen leveren in deze wedstrijd. en uh, Ik denk een paar, uh, een paar reddingen kon verrichten. En, uh, ja, Dan is het uh, des te mooier als we die 1-0 die pot eruit slepen. Hoe was het in het veld? Ik vond het ontzettend spannend. Maar komt het ook over in die wedstrijd bij jullie? Ja, zeker. zeker. Het was echt, echt heel spannend bij ons. Ook vooral de laatste ja, twintig minuten. Toen zag je wel dat wij al ja, wel iets een beetje, beetje, beetje teruggingen. Uh, ja is het gewoon alles op alles. En uh, met deugeloos zijn. En uh, ja, die pot eruit slepen. En, uh, gelukkig is dat gelukt de keer. Eerste de eerste vijf minuten deden jullie niet mee. Maar toen waren jullie wakker. Uh, toen ging het eigenlijk beide kanten uit. Maar PSV had wel een paar hele grote kansen. Ja, klopt. Uh, ze, ja, ze, ja, ze zijn gewoon goede voetballers, uh, stuk voor stuk. En uh, ze hebben heel veel individuele kwaliteiten natuurlijk. En uh, ja, daar hebben wij vooraf goed op ingesteld. Uh, ondanks de eerste vijf minuten wel iets, iets moeizame start was. Maar ik denk dat we het fantastisch hebben opgepakt. En uh, ik denk dat we het collectief met z'n allen dit, uh, dit eruit hebben gehaald. Wat was je mooiste redding? Uh, die op Toyvonen, die van heel dichtbij uh, de bal kon inschieten. Ja, je had niet eens tijd om te reageren bijna, denk ik. Nee, klopt. Uh, dat was ook echt uit de reflex. Uh, was van heel dichtbij... Ja, dat is dat een, een cruciaal moment. Uh, gelijk uh, volgens mij de laatste minuut uh, voor, de, voor de rust. En uh, ja, dan, uh, dan ga je gewoon met 0-0 kleedkamer in. Dan dus ga, je, ga je met goed gevoel gaan zitten en uh, kan je de tweede helft ingaan. Dus dat is, uh, dat is een belangrijk moment, ja. Typerend voor de wedstrijd is, Kost maakte maakt 1-0, maar vlak daarvoor kunnen zij de 1-0 maken. Ja, klopt. klopt. Ja, dat was ook ja, typerend voor de wedstrijd. Uh, hun uh, hadden kansen, uh, maar ja, je zag dat wij ook uh, wel regelmatig uh, wat kansjes creëerden. En, uh, ja, we hebben het gewoon prima afgemaakt, prima gespeeld en uh, gewoon heerlijk. Waarom zijn jullie thuis zo sterk? Het <laughs> ligt daar aan 12 man, denk ik. Is zo mooi is dat. Ja, wat ze vandaag weer hebben gedaan uh, voor, uh, voordat we de wedstrijd opkwamen. Dat, uh, ja, als je gewoon het veld op loopt, dan voel je gewoon al van ja, dit wordt gewoon onze wedstrijd weer hier thuis. En, uh, ja, hier. Wat wordt dit voor seizoen uh, voor Groningen? Ja, dat is lastig te zeggen altijd, Groningen. We gaan gewoon volle bak voor de play-offs en uh, open een keer op Europees. Marco Bizot in gesprek met Arno Vermeulen. We gaan weer schakelen naar Alkmaar. 27 minuten onderweg bij AZ. Kambuur 0-1 tussenstand. AZ eh, zet nu Kambuur wel onder druk. Ortiz even met een schot. Nina, zo, die krijgt er nog net een vuist tegenaan. Slaat die bal naast de goal. Hoekschop uh, AZ. Er is nu wel sprake van druk. En ook meteen moet Cambuur achteruit. Komt het nauwelijks nog van de eigen helft af. En waarom AZ hier niet mee begonnen is, vraag je dan af. Want Cambuur eh, onder druk. Heeft het een stuk lastiger met voetballen dan als het gewoon vrijuit om zijn as kan draaien. Rustige vrije man kan zoeken die overal te vinden is. Nu die hoekschop bij de tweede paal. Daar valt hij goed. Komt terug bij de eerste paal. Daar is dan niemand om hem op te pakken. Ja, Gutmanson, maar die staat daar nou een medetje op 5-6 voorbij eh, die eerste paal. En die kan dan de bal niet binnenhouden. Dus gaat hij over de eh, achterlijn heen. En kan Nienhuis de doeltrap gaan nemen. Even een momentje van rust. ...voor Kambuur. Dat met drie aanvallers van AZ... ...tegen de achterste linie aan. Alleen Drosten wordt vrijgelaten. Dus de, uiteindelijk de lange bal zou moeten gaan spelen. Nienhuis is degene die dat moet gaan doen. Nu wel dus. Eindelijk AZ begonnen met serieus aanstal te maken... ...om die gelijkmaker te produceren. De bal van Nienhuis gewoon over de zijlijn geschoten... ...op de helft van AZ. Dus kan de ploeg uit Alkmaar gaan ingooien... ...via Johansson naar de andere Johansson... ...Aaron de Spits... Die de bal bij zich weet te houden en dan in moet leveren bij Ortiz. Dan komt Matthias Johansson in balbezit tegenover Luc Koki. Die houdt eerst de bal tegen. Gutmanson pikt op. Ortiz dan als Gutmanson niet veel verder kan komen. Martens en dan een ruimte is er aan de linkerkant bij viergever. In het midden is er ook ruimte bij Johansson. Johansson neemt niet lekker aan op de borst. Moet daar een beetje geluk mee hebben. En uh, probeert ook zijn hand daarbij te gebruiken. Maar dat heeft Kamphuis dan weer gezien. En dus uh, komt daar uh, een hensbal, een vrije trap en een gele kaart. Want de Kamphuis vindt dat dat opzettelijk is gebeurd door Johansson. Na een klein half uur voetballen, AZ nog altijd in de problemen tegen Kambuur. Want in eigen huis met 1-0 achter. Door een doelpunt van Michiel Hemmen, Groningen PSV eindigde in 1-0. PEC, ADO werd 6-1 en Heracles NEC eindigde in 1-1. We zijn zometeen terug met het laatste uur van deze middag langs de lijn. Met het voetbaloverzicht in binnen- en buitenland. En de